8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Opnieuw aardbeving in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Polen vroeg Nederland vergeefs om hulp bij Philips onderzoek. Een Turkse premier wil samenwerken met oppositie. <tieden> De Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is getroffen door een serie naschokken van de aardbeving van februari. De zwaarste had een kracht van 6 op de schaal van Richter. Dat is bijna net zo sterk als de aardbeving van vier maanden geleden. 10.000 mensen zitten zonder stroom. Er zijn weer gaten in het wegdek gevallen en een aantal beschadigde gebouwen is ingestort. Onder meer de resten van de zwaar beschadigde kathedraal van Christchurch zijn naar beneden gekomen. Verder kwam bij veel huizen stukwerk naar beneden. Er zijn geen doden, wel is een aantal mensen gewond geraakt. Bij de aardbeving van februari vielen in Christchurch 181 doden. De Poolse justitie heeft Nederland vergeefs gevraagd om hulp... bij het onderzoek naar corruptie bij Philips. Uit documenten die in handen zijn van de NOS... blijkt dat Polen in 2008 voorstelde... gezien de ernst van de beschuldigingen tegen Philips samen te werken. Drie Poolse oud-medewerkers van Philips... worden verdacht van omkoping van Poolse ziekenhuizen. Vandaag begint het proces tegen hen. Polen wilde drie jaar geleden onder meer weten... of het toenmalige hoofdkantoor van Philips Medical... in Best bij de zaak betrokken was... Op Poolse verzoeken om bijstand liet de Nederlandse justitie bijna een jaar niets horen. Uiteindelijk liet Nederland weten te overwegen om zelf ook een strafonderzoek te beginnen. Later werd er ook materiaal bij Philips meegenomen, maar dat bereikte Polen pas nadat het onderzoek in Polen al klaar was. De Turkse premier Erdogan wil met de oppositie een akkoord sluiten over een nieuwe grondwet. Dat zei hij na de parlementsverkiezingen, waarbij zijn AK-partij 50% van de stemmen kreeg. De grootste oppositiepartij, de niet-religieuze sociaal-democratische CHP, komt uit op ruim een kwart van de stemmen. De rechtse nationalistische actiepartij haalde met 13% als laatste en derde partij de kiesdrempel. Erdogan had gehoopt op een tweederde meerderheid. Dan had hij eigenhandig de grondwet kunnen wijzigen. Nu heeft hij de steun van andere partijen nodig. De grondwet stamt uit 1982, toen Turkije een militaire dictatuur was. Duizenden aanhangers van Erdogan vierden gisteravond feest... bij het partijkantoor in de hoofdstad Ankara. Ze zongen leuzen als Turkije is trots op je. Veel Turken zijn Erdogan dankbaar voor de sterke groei van de economie. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de overgangsregering in Libië erkend als het wettige gezag. De steun is een opsteken voor de Libische opstandelingen. De Emiraten nemen als enige Arabische land deel aan de NAVO-aanvallen op het leger van kolonel Gaddafi. De Libische overgangsregering wordt ook erkend door Qatar, Frankrijk en Italië. In Libië is gisteren gevochten om de stad Zavia 50 kilometer ten westen van Tripoli. In maart viel die havenstad in handen van de opstandelingen... maar hij werd twee weken later heroverd door militairen van Gaddafi. De opstandelingen zijn een nieuw offensief begonnen om de stad. Minister Verhagen van Economische Zaken begint vandaag... aan een werkbezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij zal er de komende dagen overleg voeren... over het verloop van de vredesonderhandelingen... en over mogelijkheden voor verdere samenwerking... op het gebied van economie, landbouw en innovatie. Verhagen praat onder andere met premier Netanyahu, president Peres... en op de westelijke Jordaanhoeven met premier Fayyad van de Palestijnse autoriteit. Nederland en Israël zijn belangrijke handelspartners... en in de Palestijnse gebieden draagt Nederland bij aan de economische opbouw.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 De vulkaan Puewe in Chili barstte vorige week uit. De alswolk dreef via Argentinië en de Atlantische Oceaan... en de Indische Oceaan naar Nieuw-Zeeland en Australië. Op een camping bij Hoek van Holland heeft vannacht brand gewoed. De kantine op het terrein is afgebrand... en minstens twee caravans en negen auto's zijn in vlammen opgegaan. De mensen op de camping werden geëvacueerd. Eén van hen kreeg ademhalingsproblemen. De oorzaak van de brand in Hoek van Holland is nog onbekend. In de Duitse deelstaat Hessen is bij een ongeluk met een zeppelin... de kapitein om het leven gekomen. De drie passagiers kwamen met de schrik vrij. De zeppelin was bezig met een promotievlucht. Tijdens de landing op een vliegveld bij Friedberg brak brand uit. Zo'n twee meter boven de grond zei de kapitein tegen de passagiers... dat ze uit de zeppelin moesten springen. De drie raakten niet gewond. De zeppelin steeg vervolgens weer op... en stortte een paar honderd meter verder in een weiland neer. De kapitein was op slag dood. De Duitse politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Dan het weer nog, bewolkt met lichte regen. Vanmiddag buien, maar ook wat zon. Vrij veel wind het wordt 19 graden aan de westkust... tot 22 in het binnenland. De komende dagen meer zon met temperaturen rond 20 graden. Jonge werknemers zijn snel en flexibel inzetbaar. Jonge werknemers zijn ambitieus...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 Een tv-show special, titel De Eerste Duizend Dagen. Een belangrijk programma met een belangrijke rol voor u. De tv-show special, aanstaande woensdag, half tien, Nederland 1. Ik ben hartstikke blij met mijn zakelijk bellen en internetabonnement van KPN. En die gratis ICT-afdeling van 100 man die je erbij krijgt is geweldig. Maar als ik zo mijn keuken bekijk, gaat dat natuurlijk nooit passen. Er kunnen nauwelijks drie koks in. Nu bij een zakelijk bellen en internetabonnement... Gratis ICT-service, maar gelukkig wel op afstand. Kijk voor alle voordelen en voorwaarden op kpn.com slash zakelijk of bezoek een KPN Business Center. Je kunt steeds meer ondernemen met KPN. Gratis ICT-service, voor generatie KPN.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 Een hele goede morgen. Het is maandag 13 juni. Het is tweede Pinksterdag en ook op die dag is er gewoon nieuws. Vandaag start in Polen het proces tegen de van corruptie verdachte medewerkers van Philips. Gaan we zo over praten. Ook in Nederland wordt meegeleefd met Syrië. We hebben straks een reportage. Maar eerst de overwinning van Erdogan. Kuzeyde in bölgenin tamamında AK Parti, dat is de AK partij, bestaat in het oosten, in het westen, in het noorden en in het zuiden. Wij zijn de grootste in alle regio's van Turkije, dat zei de heer ongeveer. Turkse premier Erdogan claimt een klaterende overwinning van zijn partij. De Turken stemden gisteren voor een nieuw parlement en de AK partij kreeg de helft van alle stemmen. Correspondent Bram Vermeulen, dat is een gigantische zegen, maar het is nog niet genoeg. <laughs> nou, het is inderdaad een gigantische zege. Alle records zijn gebroken in de politieke geschiedenis van Turkije. Er zijn wel andere leiders geweest die ooit 50% halen van het aantal stemmen. Maar eh, Erdogan gaat nu zijn tiende jaar in als leider. En dat heeft niemand anders hem voorgedaan. Adnan Menderes in de jaren 50 eh, heeft er tien jaar gezeten. Maar Erdogan gaat daar dus nu overheen. Eh, maar het is inderdaad nog niet genoeg... want de inzet van deze verkiezingen was een tweederde meerderheid in het parlement... en dat heeft hij niet gehaald. Nee, maar de Turken, dat kunnen we wel vaststellen, die houden van hem. Waarom houden ze van hem? Wat vinden ze zo goed aan hem? Ik denk dat uh, Tayyip Erdogan um, een vaderfiguur is. Een sterke vader zoals er vele sterke Turkse vaders uh, te vinden zijn in de gezinnen hier in, in Turkije. Het is een man uh, met enorm charisma, een enorme uitstraling. Ik, uh, ik heb vorige week naast hem gestaan op het podium hier in Zeytinburnu in, uh, in Istanbul. En dan zie je iemand tweeënhalf uur lang... Uh, zonder papier voor zijn ogen speechen. En dat doet de oppositie hem gewoonweg niet na. Hij, uh, hij praat ontzettend hard. Je hoorde het uh, net ook in, in zijn quotes. Net alsof hij nog op de vismarkt staat. Hij komt ook. Uit een wijk Kashin Pasha, dat is uh, nou ja, een van de armste wijken hier in Istanbul, daar praten ze allemaal zo hard zeggen ze. En ze vinden daar, en dat hebben ze ook tegen me verteld, dat hij zich aan zijn woord heeft gehouden. Hij heeft voor de armen veel bereikt, heeft voor gelovige Turken meer democratie gebracht en hij heeft een economie. Nu die sneller groeit dan uh, nou ja, in elk geval al die Europese economieën bij elkaar. En nog net iets minder snel dan China en India. En daar stemt men gewoon op. Het alternatief is gewoonweg niet beter. Een vaderfiguur, een sterke vader. Dus een soort vader des vaderlands. Ja. Maar is het dan zo iemand zoals bijvoorbeeld Poetin? Of moeten we aan iemand anders denken? Ik denk dat inderdaad het, uh, het Russische voorbeeld hem het meest aanspreekt. Er wordt natuurlijk heel veel gezegd en geschreven altijd over Turkije. Uh, op het moment dat ze de banden aanhalen met Iran. Oh, wordt het geen Arabische dictatuur. Gewoonweg vanwege het feit dat, uh, dat Tayyip Erdogan ook een moslim is. Maar als je kijkt naar uh, het systeem dat hij toepast. Hij droomt ervan om... Na deze verkiezingen de grondwet te kunnen veranderen. En dan een presidentieel systeem te kunnen invoeren. Uh, dat betekent dat Erdogan, want zijn naam wordt natuurlijk genoemd als die nieuwe president. Nog eens een keer twee keer zeven jaar aan de macht zou kunnen blijven. En je ziet ook in de aanpak van de pers, dat het steeds minder tolerant komt. Er zitten op het moment 60 journalisten in de gevangenis... en sommige columnisten beschrijven dat aan mij als Russische toestanden. Ja, en nu even, want jij had het al over die wijziging van de grondwet. Die ja. we, dat wil die gaan doen. Um, ja. Maar gaat het hem ook lukken? Ik denk het wel, alleen het gaat minder makkelijk worden dan hij had gehoopt. Als hij en derde meerderheid had gehad, had hij het, het allemaal zelf kunnen doen. Hadden ze het helemaal zelf kunnen invullen hoe die nieuwe grondwet eruit moet gaan zien. In principe is de grondwet veranderen, de inzet geweest en eigenlijk het bestaansrecht van deze partij sinds ze aan de macht kwamen negen jaar geleden. Het is er nog steeds niet gelukt. Nu hebben ze de helft van de stemmen gekregen. Dat betekent dat ze net geen... vertaald in een aantal parlementsleden net geen absolute meerderheid hebben... om een referendum uit te kunnen roepen... maar daar heb je twee, drie... ...vier extra parlementsleden voor nodig om dat te kunnen bewerkstelligen. Dus hij moet een aantal oppositieleden bij zich weten te halen de komende weken... ...om zo'n referendum uit te kunnen schrijven. Nou, De toon van de grootste oppositiepartij is in de afgelopen weken zo veranderd... ...die willen ook wel een nieuwe grondwet schrijven. Misschien niet exact dezelfde als Erdogan... Maar die nieuwe grondwet die gaat er wel degelijk komen. Je moet naar, hij, hij dateert nog steeds uit de tijd van de militaire dictatuur. Ja. Dus er moet ook echt wat aan gebeuren. Nou, uh, we hoorden net al een klein stukje van hem uit uh, die overwinningsspeech. Uh, maar daar heeft hij ja. nog meer gezegd. Hij zei ook dat hij een leidende rol wil gaan spelen. Eigenlijk de voorman wil worden in het uh, Midden-Oosten. Dan denk ja. ik, uh, dat, dat, moet, uh, dat moet een soort roes zijn naar de verkiezingen. Of meent hij dat echt? Ja, het is een roest die ook wordt meegegeven door de ontwikkelingen in, in de Arabische wereld op het moment. Op het moment dat uh, Mubarak viel bijvoorbeeld in Egypte, uh, werd de, de naam van Tayyip gescandeerd op het Tahrirplein, ...omdat uh, Erdogan de eerste was die hem een zet heeft gegeven en heeft gezegd dat hij af moest treden. Dus die populariteit van uh, de Turkse leider op het moment in de regio is erg groot... Alleen je kunt je afvragen als hij zegt... wij willen wel namens het Midden-Oosten de stem gaan worden in het Westen... dan kun je je afvragen welk Midden-Oosten. aan de ene kant doet hij zaken met uh, leiders als Ahmadinejad in, in Iran... en laat hij dus eigenlijk het volk schieten dat uh, zegt... dat Ahmadinejad niet eens de verkiezing heeft gewonnen uh, vorig jaar. En van de andere kant... Heb je in buurland Syrië nu een leider Assad die het vuur opent op onbewapende demonstranten. En Erdogan zegt dat hij het wel rustiger aan moet doen. Maar spreekt hij nou namens het Syrische volk dan zou hij zeggen Assad moet vandaag verdwijnen. En dat hebben we nog steeds niet horen zeggen. Dus namens het Midden-Oosten gaan praten, Ja, namens welk Midden-Oosten? Dat is inderdaad, wordt dat gezegd in een verkiezingsroes. Maar de werkelijkheid is natuurlijk veel, veel weerbarstiger. Dankjewel Bram. Bram van Meulen was dat vanuit Turkije. Dan gaan we praten over Polen. De Poolse justitie heeft Nederland in 2008 gevraagd om huiszoekingen te doen bij Philips. Huiszoekingen als onderdeel van het onderzoek naar corruptie door Poolse Philips-medewerkers. Blijkt uit documenten die in bezit zijn van de NOS. De Nederlandse justitie heeft daarop, gezien de ernst van de beschuldigingen, voorgesteld om de steekpenningenaffaire gezamenlijk te gaan onderzoeken. Maar die samenwerking kwam niet van de grond. Gertjan Dennekamp volgt voor ons uh, de zaak. Gertjan, um, die huiszoekingen die, uh, hebben wel plaatsgevonden? Ja, die hebben plaatsgevonden uiteindelijk uh, wel. En het was op verzoek inderdaad van de Poolse autoriteiten. Zij wilden dat een aantal Philips-medewerkers werden gehoord... en dat de documenten in beslag worden, uh, zouden worden genomen. En niet alleen in Nederland, uh, maar ook in Duitsland. En daarom is een verzoek aan Nederland en uh, Duitsland uh, gestuurd. En dat was allemaal in het kader van een grote corruptieaffaire... waarbij Philips-medewerkers, ziekenhuizendirecteuren... zouden hebben omgekomen. Kocht, zodat die ziekenhuizen Philips apparatuur zouden kopen. En volgens een van de verklaringen in dat onderzoek... ...wist het Philips hoofdkantoor dat de openbare aanbestedingen... ...in Polen doorgestoken kaart waren. En dus wilde de Poolse justitie weten of er stukken waren... ...die uh, dat zouden kunnen bewijzen. En wellicht of die stukken bij iemand thuis zouden liggen. Dat was een beetje je gedachte. Nou ja, bij Philips uh, is een uh, huiszoeking uh, geweest. Dus ze zijn oh ja, ook, uh, langs ja. het hoofdkantoor geweest. Oké, okay, op die manier. Nou heeft de Nederlandse justitie klaarblijkelijk dus ook overwogen... om zelf onderzoek uh, te gaan doen naar die uh, corruptieaffaire. Uh, Hoe zit dat dan in elkaar? Nou ja, de officier van Justitie die ontving dus het verzoek van de Polen... en hij schrijft in een reactie meer dan een jaar later... Uh, gezien de ernst van de waarnemingen en de mogelijke rol van Philips Medical Systems Nederland BV... Uh, uh, is het misschien zinvol om ook in Nederland een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. En ook wordt in die brief voorgesteld om de steekpenningenaffaire gezamenlijk uh, te onderzoeken... Uh, in oktober 2009 besluit Justitie geen eigen onderzoek te starten... maar we kunnen uit de stukken niet goed halen waarom uh, niet. En ook die samenwerking met de Polen komt niet van de grond. Uh, tot grote frustratie van de Nederlanders en van Eurojust, uh, het samenwerkingsverband het Europese samenwerkingsverband dat inmiddels was gaan bemiddelen... tussen de Polen en eh, Nederland. Het komt gewoon niet van de grond omdat de Polen daar niet op reageren. Ja. Maar uiteindelijk wordt wel het verzoek van de Polen uitgevoerd. Op 14 oktober 2009 wordt dus eh, bij een huiszoeking... Eh, twee dozen aan documenten en e-mails en een aantal CD-ROM's in beslag genomen. Maar wat ik dan niet snap is dat uh, we pas na een jaar reageren... en dan wel durven te schrijven gezien de ernst van de situatie. Wa waarom duurt het dan zo lang? Nou ja, de reden die wordt aangevoerd is dat Nederland zelf wil onderzoeken hoe ernstig de zaak is en daar tijd voor nodig had. Maar het is inderdaad opvallend traag, want hetzelfde verzoek ging uit naar Duitsland. En daar was men bij wijze van spreken al bijna klaar toen de eerste reactie uit Nederland nog moest komen. Dus Nederland werkte hier enorm traag. Um, er speelde nog een ander probleem. Dat blijkt ook uit de documenten. Dat de Polen Philips lange tijd wilden horen als uh, getuige, Omdat ze misschien iets wisten van deze uh, zaak. Maar, uh, schrijft de Nederlandse officier van justitie... Ja, dat gaat in Nederland zo niet. Want wij zien uh, Philips veel meer als een verdachte in deze zaak. En dat betekent dat we andere procedures moeten uh, ja. hanteren. En ook dat heeft geleid tot uh, vertraging. Uiteindelijk was de frustratie aan de Poolse kant zo groot... dat ze een brief hebben gestuurd naar Eurojust, het samenwerkingsorgaan... Ja. Uh, uh, in de hoop dat Eurojust zou kunnen bemiddelen. En toen is het ook allemaal wel wat sneller uh, gegaan. Dat speelde in het voorjaar van 2009. Ja. En een half jaar later uh, werd het onderzoek inderdaad uitgevoerd in ja, Nederland. Vandaag dus dat proces dat begint tegen die oud-Philipse medewerkers. Komt daar nog meer uh, informatie op tafel? Nou, dit zal een eerste procedurele zitting zijn. Die begint vandaag om uh, 12 uur. Maar de verwachting is dat er niet veel inhoudelijks gebeurt. De verwachting is dat de inhoudelijke behandeling dit najaar zal starten. Oké, okay, dankjewel Gertjan Gert jan Dennekamp was dat. Straks, Syrische Nederlanders volgen nog altijd vol spanning de gebeurtenissen in hun vaderland. Een van hen wil de vluchtelingen daar gaan opzoeken. En dan. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ik wou nog zeggen dat het pinkste verkeer nog niet op gang komt. Het is namelijk voor veel mensen te vroeg uh, om op pad te gaan... naar de schoonouders, de meubelboulevard en de bouwmarkt. Weet u dat ook weer even. Verslaggever Joris van de Kerkhof dan. Die volgde twee jaar lang Vincent Boterman. Een jongen van 14 jaar, uit Zaltbommel. Hij ging het gevecht aan met zijn overgewicht. Vincent werd twee jaar lang behandeld in het Hilversumse Heideheuvel. Vorige maand was de laatste bijeenkomst. De test begint te op de drie punten. Drie 2 1. Deze laatste dag is er nog veel theorie en ook nog sporten. De shuttle run, de piepjes test. Rennen, rennen, rennen. Hou Kijken of het beter is dan de vorige keer. En stop maar. Valt een beetje tegen. De laatste keer dat jij hebt gelopen had jij trap 11, stap 13. En nu had jij trap 13, stap 2, 4, 6, 8. Dus dat is erg netjes. Trap 13,8. En de vorige keer trap 11,13. Ik heb het gevoel dat ik het wel beter had gekund. Net als het wegen vandaag een beetje tegenvalt. Wat denk je zelf? Aangekomen. Ja, jij weer aangekomen? Nou, dat heb je helemaal goed aangevoeld. 80,5. is dus een kilo. Maar Vincent heeft er iets op gevonden. Wat, uh... Hij vindt het niet meer erg dat hij een beetje is zakelijke... aangekomen. Het gaat om, ja. om iets anders. Ja? Ja, het gaat maar op zich niet heel veel meer om de cijfertjes van het gewicht. Het gaat maar mee om mijn BMI en om ja, toch een lucratie. Maar het is, het is nu gewoon een beetje een en weer schoon. Goed in je vel zitten is belangrijker dan per se heel slank worden. De cursus is meer geweest dan alleen afvallen. Zo is Vincent uit en te na duidelijk gemaakt. En zo ziet hij nu zelf ook. Ik zet sportmomenten in mijn weekplanning. Ja, goed, ik herken, ik herken mijn moeilijke momenten goed. Hij krijgt een boekje mee. Ik heb duidelijk doel voor ogen waarom ik aan deze behandeling ben gestart. Goed. Daarin staat hoe goed het is gegaan tijdens de behandeling. Ik kan mezelf van mijn lichaam accepteren zoals het is. Ja, wat zouden we daarmee bedoelen, denk ik? Niet overal staan vinkjes. Vincent is dus niet helemaal tevreden. Nou, voor, voor mijn gevoel. Kan ik kan dat prima accepteren houden, voor mezelf. Wij ja. baseren natuurlijk dat boekje ook vooral op wat we van jou hebben gezien. En toen hebben we natuurlijk ook wel gezien dat het weegmoment soms best een lastig moment is voor jou. Hè? Als je dan toch blijkt dat je, ja. ondanks dat je iets anders verwacht, toch iets bent aangekomen, dat je daar af en toe best wel eens verdrietig over kon zijn. En dan nu op eigen benen staan. Vincent kent zijn valkuilen. Ja. Feestjes met heel veel lekkere dingen. Nou ja, hartstikke goed. Jullie hebben het super gedaan. Twee jaar zit erop. En um, wij willen jullie uh, heel erg veel uh, succes wensen de komende tijd. En dan krijgen, is ook de laatste dag voorbij. Twee jaar leren om af te vallen. Twee jaar leren om met je eigen dikke lichaam om te kunnen gaan. Dankjewel namens de leiding. En een boodschap van Vincent aan zijn ouders. En succes. Hey, even opnieuw. Hoi, ho, ho. ho. ho. hey, hey. hey. Ja, klaar? <laughs> Pap en mam. Ik vond het heel fijn dat jullie mij zo goed hebben gesteund met deze behandeling. Ik hoop dat we deze goede lijn kunnen doorzetten met het hele gezin en mijzelf. Ik ben er trots op dat we dit allemaal hebben bereikt. Heel erg bedankt. En zo is het. Dat kwart wel leuk, want de radioman was nog niet klaar voor de opname. Maar nu wel. Over een uur trouwens is Joris bij de familie. Ze zijn vandaag op de camping, de familie Boterman. En over een uur gaan ze aan het ontbijt. Nou, de bruns zou je er bijna zeggen. Later dus in deze uitzending. Zo'n 5000 mensen zijn al over de grens. Ze zijn gevlucht vanuit Syrië naar Turkije. En er zouden nog zo'n 10.000 voor die grens staan. Dat zeggen de mensen de Verenigde Naties. Rosh Abdel Fattah is Syrië. Hij leidt het actiecentrum in Rotterdam, van waaruit contact wordt onderhouden met de opstandelingen in Syrië. Vanochtend vroeg zocht verslaggeefster Jessica van Spenge hem op. Want Rosh vertrekt straks naar Turkije. Het is, het is een avonddemonstratie in Damaskus. En uh, gisteren hele nacht werd overal gedemonstreerd. Dat was Damaskus en hier is de resort. Er is een staking uh, voor de moskee. Het staat voor uh, wat gebeurt in als uh, Dat ze met hun meeleven. Met, met wat, wat gebeurt in Jisrashogur. Dat uh, de, de, de, de leger uh, helemaal de, de, de stad... Veranderd naar een spookstad. Roche Abdel Fattah zit achter de laptop op het jasmijnplein. Nou ja, het is een actiecentrum aan de kerk. Een speciale ruimte ingericht met de Syrische vlag. En er staat hier ook een kartonnen wand met allemaal foto's van slachtoffers: een heel jong jongetje met zijn ogen dicht. En een aantal mensen in doeken gewikkeld, waarvan alleen het gezicht nog te zien is. Eigenlijk uh, uh, voor ons de uh, laatste tijd is, uh, is tot heel laat in de nacht uh, uh, wekker blijven. En de volgende dag weer. En je hoopt steeds op, uh, op goed nieuws dat, uh, dat het einde van het regime dichtbij gaat. En het lijkt ook zo dat, dat, uh, dat we steeds dichtbij komen. Ook dat je ziet de plekken waar wordt gedemonstreerd wordt steeds uh, groter en groter. Een aantal mensen die demonstreren wordt steeds meer. En uh, in het begin was iedere vrijdag en nu is iedere dag, niet alleen maar iedere dag, dag en nacht. Jouw koffers zijn gepakt, want jij gaat zometeen die kant op. Ik ga naar de grens van Turkije. Ook kijken met uh, de Syrische gemeenschap die in Turkije zit. Ook uh, wat, uh, wat kunnen wij uh, voor de jongeren betekenen, maar wat kunnen wij ook voor de vluchtelingen betekenen. De stem van, van mensen van Syrië te, te laten horen. En hun pijn en hun verhalen hun, uh, die aan de hele wereld uh, laten zien. En, en, en je hoopt dat het de, de internationale gemeenschap meer doet... dan uh, woorden die, die eigenlijk uh, de Syriërs niet helpen. Turkije laat de vluchtelingen op dit moment wel toe... Ondertussen grijpen de Verenigde Naties niet in. Die sturen geen troepen omdat ze bang zijn... dat het uit de hand kan lopen nog meer. Net zoals dat ooit in Irak is gebeurd. Um, dat betekent dat er in Syrië... Ja, nu niet veel gebeurt hè, voor de mensen daar. Ja, het is uh, uh, allereerst... de legitimiteit van, het, van deze regime is al lang uh, weg. Uh, terugtrekken en eisen dat hij uh, opstapt. Er is gisteren een... een uh, persbericht van uh, uh, de demonstranten in Syrië naar buiten gebracht. Uh, eigenlijk een vraag naar het regime om uh, uh, zo snel mogelijk uh, stappen te nemen om uh, hervorming uh, te plaatsen. Hervorming ook het uh, begint van opstappen van deze regime, een tijdelijke overgangsregering, een nieuwe grondwet en over zes maanden uh, een nieuwe verkiezingen. Ja. Het klinkt heel goed. Je kijkt er ook heel blij bij. Maar zal dat snel gaan gebeuren? Dat, dat komt 100%. procent. Het vraag is hoe lang, hoe lang deze regime, hoeveel slachtoffers wil deze regime maken? Hoeveel moorden wil hij plegen? En hoeveel slachtoffers wil de internationale gemeenschap deze regime toelaten? Ja, want wat is het aantal wat jij nu hoort, tot nu toe? Wat ik tot nu, tot nu toe hoor, is uh, overstijgt de 1500. Uh, maar dat, dat weet je niet. Uh, er waren ook, uh, bijvoorbeeld gisteren, uh, iemand die net niet gered uh, in Turkije. Hij is gevlucht, hij was gewond geraakt. En uh, over de grens is die dood. Je hebt steeds moeite om te praten. En toch ga je die kant op. Wat denk je daar te kunnen doen? Uh, is klein voor hun betekenen. Ros Abdel Fattah. hij gaat dus richting Turkije... net over de grens met Syrië... om wat dan ook te kunnen betekenen voor de mensen die het wel redden... die de grens dus overkomen. De reportage, het verslag was van Jessica van Spingen. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen...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 Uw eerste brommer of surfplank? Als je precies weet waarvoor je spaart, bereik je je doel veel eerder. Maak nu uw spaardoelen concreet op rabobank.nl. Sparen kost slimmer. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Op een nieuwe Peugeot 107 krijg je tijdelijk veel voordeel. Te veel voor deze radiocommercial, vrees ik. Zo betaalt u geen BPM en geen wegenbelasting. Krijgt u het pak accent met airco. Oh, meer in onze volgende commercial. Een gratis pak Kom snel, want dat op. En we gaan verder met nog meer voordeel op de 107. 0% rente bij drie jaar financiering, maximaal 2349 euro inruilpremie en een extra lage vanafprijs van 6940 euro. Ga snel naar de Peugeot dealer en vraag naar de prospectus en de voorwaarden. Let op: geld lenen kost geld. Maak nu uw spaardoelen concreet met de Rabo Spaarwijzer. Ga naar rabobank.nl/spaarwijzer. Radio 1, het NOS-journaal. Christchurch opnieuw getroffen door aardbeving. En Nederland is niet echt behulpzaam bij onderzoek Philips. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De hoofdstad van Nieuw-Zeeland, Christchurch, is getroffen door twee krachtige naschokken van de aardbeving in februari. In de oude binnenstad, die bij de beving in februari zwaar beschadigd raakte, zijn opnieuw gebouwen ingestort en er zijn tien mensen gewond geraakt. Ondanks dat er geen meldingen van doden zijn, zit de schrik er bij veel mensen in Christchurch goed in. Ik denk het gewoon just really just that not knowing when it's gonna strike. En het is just, you know, when it's everything's shaking. Je just you don't know how big it's of be or if you need to get under something. In februari kwamen in de stad in Nieuw-Zeeland 181 mensen om het leven door een aardbeving. De Poolse Justitie heeft Nederland vergeefs gevraagd om hulp bij het onderzoek naar corruptie bij Philips. Uit documenten die in handen zijn van de NOS blijkt dat Polen in 2008 wilde weten of het hoofdkantoor van Philips Medical Systems in Best betrokken was bij corruptie in Polen. Drie Poolse oud-medewerkers van Philips worden verdacht van omkoping van Poolse ziekenhuizen. Vandaag begint in Katowice het proces tegen hen. Polen vroeg Nederland destijds meermalen met spoed om hulp. En omdat Nederland niet reageerde... stapte Polen naar de Europese organisatie Eurojust. Uiteindelijk deed de Nederlandse justitie huiszoeking bij Philips. Maar toen was het onderzoek in Polen al afgerond. Een grote vannacht in Hoek van Holland. Op een camping brak brand uit en enkele gasflessen ontploften. Nu hoort de politie. Het bleek te gaan om een uh, kantine die in brand stond. Uh, daarbij zijn ook uh, een aantal personenauto's, negen auto's die uh, daarbij stonden, uh, ja, door de brand getroffen. Uh, de mensen die op de camping aanwezig waren, die zijn uh, geëvacueerd en die zijn elders, zijn verzorgingshuis in Hoek van Holland uh, opgevangen. In totaal werden 69 mensen geëvacueerd en de brandweer had het vuur snel onder controle. De brand was iets voor vier brandmeester. Maar ze zijn nu nog wel druk bezig met, ja, met het nablussen. En goed, dan wordt ook bekeken wat exact de schade is. En ook wat de oorzaak is van de brand. Daar wordt natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. Bij de brand in Hoek van Holland vielen geen gewonden. Wel moest iemand even naar de dokter, omdat hij te veel rook had ingeademd. De kantine, negen auto's en twee caravans gingen verloren. Verkiezingen in Turkije. Turkse premier Erdogan haalde 50 van de stemmen en hij begint aan zijn derde termijn. En dat was voor sommige Turken reden voor een feestje. Premier Erdogan wilde graag de grondwet veranderen. En dat was dan ook de inzet van zijn campagne twee derde van de stemmen halen. Maar dat is niet gelukt en nu wil Erdogan een akkoord sluiten met de oppositie. Volgens correspondent Bram Vermeulen zou dat best wel eens kunnen lukken. Ze zijn eigenlijk in deze campagne veel dichter bij elkaar komen te staan. Dat betekent dat ze ook makkelijker samen zo'n nieuwe grondwet kunnen gaan schrijven. Dat is hard nodig, want die we nu hebben, stamt nog uit de tijd van net na de militaire koep. Erdogan is al sinds 2003 premier van Turkije. Hij is erg populair, vooral dankzij zijn succesvolle economische beleid. De Dallas Mavericks zijn voor het eerst in de geschiedenis... kampioen geworden van de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie. In de Best of Seven-series tegen Miami Heat wonnen de Mavericks de zesde wedstrijd... en brachten de eindstand op 4-2. Het werd in Miami 105 tegen 95 voor de Mavericks. Coach Eric Spoelstra, Nederlandse voorouders... die had zich niet voorbereid op een overwinningsspeech. Ik denk dat het niet is dat je nooit you bent... Know. For a moment like this. Uh, that's certainly not what we were expecting. Uh, our hats go off to uh, Dallas. Neither team deserved this championship uh, more than the other. Uh, but Dallas uh, earned it. Het was een bijzondere overwinning, want in 2006 verloor de club uit Dallas nog de finale van de NBA. En ook toen speelden ze tegen Miami Heat. En dat was het nieuwsoverzicht: het weerbericht van Weer Online. Het standvastige weer van de afgelopen tijd zijn we voorlopig kwijt... maar toch zitten er af en toe best mooie dagen tussen. Vandaag is het echter bewolkt, valt er van tijd tot tijd wat regen... en vanmiddag kan de regen zelfs een buiig karakter krijgen. Slechts sporadisch breekt de zon even door. Het wordt zo'n 19 graden aan de westkust tot 22 graden in het binnenland... en daarbij zit een matige, en zevrij krachtige zuidwestenwind. Morgen, dinsdag, is er meer zon, blijft het vrijwel overal droog... alleen het zuidoosten maakt kans op een bui. Het wordt dan gemiddeld een graad of 20... Woensdag wordt zeker een mooie dag, met vooral hogere temperaturen... 20 tot in het zuiden lokaal of 25 graden. Wel ontstaan er in de loop van de dag stapelwolken... die in het zuiden kunnen uitgroeien tot een enkele bui. Vanaf donderdag volgt er een overgang naar wisselvallige weer. Er is een nieuwe Nederlandse munt, het schilderkunstvijfje. Deze herdenkingsmunt is geslagen door de Koninklijke Nederlandse munt... om onze oude meesters en de schilders van nu te eren.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 Ook in het buitenland. Kijk op sn.nl Schouten en Nelsen. Het kan beter. Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl en maak kans op een gouden tientje. In de Avond van de Jonge Danser staan vier jonge dansers in de spotlights. Ze dansen elk een eigen solo en choreografieën van Connie Janssen. Wie van hen wordt door de jury uitgeroepen tot meest talentvolle jonge danser van Nederland? Kijk vanavond naar De Avond van de Jonge Danser. Kwart over acht bij de NTR op Nederland 2. Bij Delta Lloyd zijn we graag kritisch op het juiste moment. En wij vinden eigenlijk dat u dat ook zou moeten zijn.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 De NOS op Radio 1, het NOS Radio 1-journaal. Natuurlijk ook te vinden op het internet, nos.nl. We twitteren, we zijn heel modern. NOS Radio 1, dat is het Twitter-adres. En we praten natuurlijk, dat is radio. We praten dit komend half uur met econoom Michiel Vergeer. Hij wordt 65 en dan stop je ermee. Tenminste, hij is nog op die leeftijd en in de fase van zijn leven. Dat het mag. Hij hoopt nog her en der wat lezingen te kunnen geven... maar het echte werken is over anderhalve week gebeurd. Sinds jaar en dag was hij voor de nos het Gezicht en vooral ook de stem van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Is een heel laag cijfer. We scheren als het ware langs de rand van de recessie. De consumptie groeit maar bescheiden. Wij willen liever geen uh, al te scherpe uitspraken doen over komende lichtpuntjes. U hebt rekenkundig helemaal gelijk. Een verdere daling is niet uit te sluiten, maar herstel is ook mogelijk. Ja, en een paar van die kenmerkende uitspraken, meneer Vergeer. Uh, die deed u altijd, hè? dit soort uitspraken. Verdere daling, maar herstel is ook mogelijk. Wij deden geen voorspellingen, want wij vertellen altijd... hoe de meest actuele stand van de Nederlandse economie is. En dat vinden de mensen, de media altijd erg interessant. Maar ze vragen altijd even, en hoe gaat het nu verder? Ja, en dan moet ik er eigenlijk het trein vrijlaten voor de collega's van Centraal Planbureau. Maar ja, dat zijn de voorspellers. Dat zijn de voorspellers. En ik pik altijd een klein graantje mee om toch een bruggetje te leggen... tussen de feitelijke ontwikkeling en de voorspelling die het meest gangbaar is. Komt het daarom dat uh, sommige collega's bij mij ook af en toe zeiden... oh, dan komt die vergeer weer van die korte antwoorden... <laughs> Wij proberen altijd eh, correct aan, aan te geven hoe het ervoor staat... zonder al te veel commentaar daaromheen. Ik heb het gelukkig de afgelopen jaren een klein beetje commentaar mogen geven. En dat is, hebben de media toch als ja, heel verfrissend ervaren, heb ik begrepen. Ja, is, is, is dat lastig uh, inderdaad? Want uh, mocht, mocht u niet verder gaan dan de polsstok of misschien zelfs uh, tot de helft van de polsstok? Het is natuurlijk zo dat het min of meer een experiment is geweest. Toen ik eh, ruim zeven jaar geleden met deze functie begon... Toen heeft het cbs ervoor gekozen om met één gezicht naar buiten te komen... als het om de economie gaat. En niet alleen de kale cijfers over de muur te gooien... maar ook een korte toelichting eh, op de cijfers te geven. Maar houdt het wel breed... Oftewel voor iedereen bruikbaar. Ja, want daarvoor was dat niet zo dat het CBS uh, naar buiten trad. Ja, we kunnen het ons bijna niet meer herinneren. Maar daarvoor had je gewoon een persbericht. Het CBS heeft onderzocht dat. Met een deftige stem las het de Radio Nieuws dat dan voor. Toen lieten we het aan de radio en anderen over om met onze berichten te komen. Maar we vonden dat dan toch de samenhang tussen de cijfers wat minder tot zijn recht kwam. En toen hebben we gezegd zo in 2003 de beslissing genomen. Per 1 januari 2004 komen met zijn één woordvoerder over de economie. En die mag ook een toelichting geven. Uh, waarom de cijfers zijn zoals ze zijn. Ja, dat was echt gewoon omdat u vond dat u niet lekker in de media kwam. Of was het misschien ook meer ter promotie van het Centraal Bureau voor de Statistiek? Nou, ik heb het zelf anders uh, geformuleerd. Uh, <laughs> toen ik op het CBS kwam te werken tien jaar geleden, uh, toen heb ik gezegd. Het CBS zit op een goudschat aan gegevens. maar de buitenwereld weet niet uh, hoe groot die goudschat is. Nou, en dat hebben we geprobeerd de afgelopen zeven jaar. die goudschat uh, ja, wat meer aan het publiek te laten zien. Ja, wat, wat is die goudschat dan? Ik bedoel, u zegt al op een grote schat. Aan gegevens. Maar wat is dat dan? Nou, dat is in feite op economisch terrein de managementinformatie voor de BV Nederland. Zo. De cijfers. <laughs> dat klinkt lekker. Ja. Hè? Het klinkt heel chic, maar elk bedrijf. Maar dan ja, je zou de BV Nederland ook als een bedrijf kunnen zien, die heeft natuurlijk een heel actueel inzicht nodig in hoe we er precies voor staan. En dat inzicht dat moet correct zijn. Ja, maar dat inzicht hebben we natuurlijk toch? Tenminste, de bestuurders hebben toch altijd al dat inzicht gehad? Uh, daar ga ik uiteraard van uit. Maar ja. ze moeten elke keer, dat heb ik ook gemerkt in contacten... ook met politieke bestuurders, ze zijn altijd erg geïnteresseerd... in de laatste informatie. Als wij bijvoorbeeld komen met de nieuwste cijfers over de groei... of afgelopen jaar ook wel eens van de krimp van de economie... dan was het vaak een kwestie van een uur of twee uur wachten... totdat een dienstdoende minister, economische zaken of financiën... onze cijfers becommentarieerde. Ja, en dat is mooi, dat is goed, dat je zo'n leidende rol speelt. Ik denk dat het de goede zaak is dat in Nederland ervan uit kan gaan... dat de cijfers over inflatie, over de werkloosheid, over de economische groei... Ja, dat die uit één bron komen en dat die vertrouwenwekkend zijn. En dat vervolgens de discussie tussen beleidsmakers kan starten... van hoe lossen we de problemen op als men problemen bij onze cijfers ziet. Ja. En, en hebben die cijfers nou nooit ter discussie gestaan? Eigenlijk, als ik zo de afgelopen zeven jaar overzie zijn cijfers als inflatie en werkloosheid hebben nauwelijks ter discussie gestaan. Want dat zijn cijfers die ja, door onze deskundigen gemaakt worden en die, denk ik, toch overtuigend neergezet zijn. Nou ja, er is natuurlijk een tijd geweest dat je verschillende cijfers had over de werkloosheid. Het UWV kwam altijd met eigen cijfers, dan kwam u met cijfers en dan moest je dat weer anders lezen. Dat, dat, dat was altijd wel vrij ingewikkeld. Maar die strijd heeft u gewonnen. Ik formuleer het liever anders. Het gezamenlijk... <laughs> is een stofwoordje van <laughs> u. Ja, maar... ja, we hebben nu een gezamenlijk persbericht met uh, de UWV. En dan brengen we allebei de cijfers brengen wij in beeld. Maar er is in feite afgesproken dat het werkloosheidscijfer, volgens de CBS, dat het officiële cijfer is in Nederland over de werkloosheid. En op basis daarvan kan men vooruit. Het ja. UWV is bijvoorbeeld een van de instanties die dan probeert arbeid uh, op de arbeidsmarkt vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ja, volgens mij bent u een heel vriendelijke man, want u zegt de hele tijd, ik formuleer het liever. Voor anders. maar je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen die strijd hebben we gewonnen van het UWV. Nou, ik ben wel een voetballiefhebber, dan praat ik over we hebben gewonnen of verloren. Maar ik vind met het UWV vind ik het niet een strijd, maar meer een kwestie van. Nou, beide partijen zijn er inzicht gekomen dat die definitie van het CBS dat dat de uh, centrale definitie is, maar het heel goed is om ook in kaart te brengen door het UWV wie bij hen staan ingeschreven en waar bijvoorbeeld de werkgevers een beroep op zouden kunnen doen. Het is wel belangrijk, hè, die cijfers, want u noemde net ook het uh, inflatiecijfer. Het is, dat moeten we misschien even uitleggen... Dat is een soort mandje, dit is al heel technisch... maar er zijn een aantal producten bij elkaar genomen... die het inflatiecijfer bepalen. Dat zijn niet alle producten. Nou, in principe zit daar alles in wat de Nederlandse consument aanschaft... en wat hij zelf mag beslissen wat hij aanschaft. Daarvan brengen wij in kaart wat de consument gemiddeld aanschaft... om meer representatief cijfer te maken... en vervolgens volgen wij van die goederen en diensten de prijsontwikkeling. Ja, maar niet alle, alle goederen uh, neemt u daarin toch mee? Uh, eigenlijk nemen we alle goederen mee. Uh, dus, we nou, we, dus we goeding, gaan gehaald, uit, okay. Auto's, alles ja. wat u zelf met u uit uw eigen portemonnee mag Daar Dan wil ik namelijk eventjes naartoe. Dan zou het dus uh, in principe zou het nu omlaag moeten gaan... omdat de komkommers en de andere groentes nu uh, goedkoper worden. Als dat zo zou zijn. Uh, maar die, wat de, is de, in feite wat gebeurd is? Die komkommers uh, die zijn vooral uit de winkels gehaald. Ze worden weinig verkocht. Nou, bij mij in de supermarkt gaan ze voor de helft van de prijs. En de buurtsupermarkt biedt ze voor een dubbeltje aan. Dan zien we het in het prijsindexcijfer van juni zien we dat zo dadelijk terug. Want we hebben uh, vorige week... Week nog het prijsnekcijfer van mei eh, naar buiten gebracht. Vorige week donderdag. Toen heb ik speciaal nog naar de collega's gevraagd: zien wij een komkommer effect in de cijfers? In de prijzen? Nee, hebben ze mij verteld. In de prijzen was het toen, in de maand mei, nog niet te zien. We hebben wel gezien dat er minder komkommers verkocht zijn. Maar dat is een ander verhaal. Ja, maar goed, dat soort dingen zie je allemaal terug. Ja. In, in die zin uh, deugt het wel. Want er is natuurlijk ook wel eens kritiek geweest op het inflatiecijfer. Dat dat op een dusdadige manier is samengesteld. Dat niet alles daarin is meegewogen. Hey, wij, zeggen de, wij meten de feitelijke prijsontwikkeling in de winkels. Die volgen wij. En als die komkommers deze maand voor de helft van de prijs weg zijn gegaan... dan zit dat in het inflatiecijfer van de maand uh, juni. En wij en menen dat wij representief. Pakket neer hebben gezet. Er zijn altijd wat discussies over de randen van de afbakening. Maar eh, in principe meten wij, en dat doen we net als onze collega's in de rest van Europa, meten wij het precies wat de consument zelf gemiddeld koopt. Is het altijd leuk geweest? Ik vond het een, eigenlijk een hele leuke job om te doen. Het heeft een golf aan publiciteit met zich meegebracht, die ik van tevoren niet voorzien had. Maar ik, eh, terugkijkend nu naar die 7,5 jaar, zeg ik, het is heel leuk geweest. En hoe gaat het met de economie na die 7,5 jaar? Nou, dat hangt helemaal niet van mij af, maar we zitten gelukkig... Nee, maar u bent de woordvoerder ervan. <laughs> ik kan, kan inderdaad dan vaststellen dat de economie in herstel is. We hebben natuurlijk dat heel spannend geweest. In 2008, 2009 kwam Nederland in een recessie terecht. Ik heb als uh, man van de CBS mogen aankondigen, officieel, dat Nederland in een recessie zat. U zegt, dat heb ik mogen aankondigen. Da, da, daar bent u wel trots op. Uh, ja, wel een beetje wel. Ja, ja, ja. Ik vind het wel heel leuk om dat te vertellen. Natuurlijk wist iedereen dat de economie uh, in Nederland, net als de hele wereld, een enorme klap had gekregen. Maar op een gegeven moment, het was vrijdag de 13e, alsof de duivel ermee speelde, februari. Dat mochten wij aankondigen dat de economie voor het tweede kwartaal op rij, uh, dat daar een krimp in zat. En dat we dus officieel in recessie zaten. En oefent u dan thuis ook op de zinnen die u uitspreekt? Want u weet dat de zin uh, die u het mooiste uitspreekt... s'avonds op het journaal te zien is en uh, bij ons hier op de radio te horen is. Uh, inmiddels heb ik geleerd dat ik daar goed op moet letten. De boodschap moet vooraan zitten, want u bent iemand die... <laughs> Knipt daarin en haalt dan de kernboodschap eruit. En deze kernboodschap heb ik toen uh, kort en krachtig uh, ja, overal in kunnen krijgen. Ja, u heeft ons door. Maar u heeft thuis zitten oefenen voor de spiegel zo? Want hoe uh, gaat zoiets? Het gaat op het CBS doen we dat. Dan voor zo'n persconferentie over de economische groei bijvoorbeeld. Zijn er een tweetal try-outs. Waarbij alvast iedereen kan meekijken wat ik ga zeggen en hoe ik het ga zeggen. En dan steekt de jongste bediende zijn vingertje op. En die zegt, zeg, vergeer, misschien moet je het net iets anders formuleren. Zo gaat dat. jongste bediende, zijn, dan mogen er dus wel twintig mensen in de zaal die dan tegen mij zeggen van nou, zou je dat ook nog niet zeggen? Of nou, is dat nou wel even helemaal hard? Nou, dan, eh, daarvoor hebben we dus twee try-outs. Want in de tweede ronde mag ik zeggen van nou, dat kies ik voor. Nou, en dat is het dan. Ja, u glimlachte, Ed, het is radio, ja, u kunt trouwens meekijken via de webcam, maar uh, dat kun je ver, verder thuis niet, uh, niet zo zien. Maar u, u glimlachte echt bij het aankondigen van de recessie. Is dat ook ja, het, het, het, het hoogtepunt uh, van de afgelopen tijd geweest? Wat zijn er andere zaken? Ik, ik vond het wel een heel belangrijk moment om dat aan te kondigen. En het grappige was dat ik dat met een ja, rustige uh, toon heb gebracht. Dat was die vrijdag de 13e, dinsdag de 17e. Daarop volgend kwam de minister-president en de directeur van het Centraal Planbureau. Die kwamen ook voor de radio en voor de tv vertellen. Dat, en toen spraken ze veel langzamer dan ik dat Nederland in een zware recessie zat. En dat er iets aan gedaan moest worden. Dat laatste zeggen wij natuurlijk nooit. Dat laten wij aan hen over. Maar ik vond het wel heel grappig. Dat veel mensen is opgevallen dat ik dat bericht van de recessie op een veel rustiger toon bracht. Dat vervolgens de beleidsmakers eh, zeiden van nou het is toch wel heel ernstig. En ik er zat de minister-president en de directeur van CPB ook met een veel donkere stropdas voor. <laughs> dat brengen dan ik het heb gedaan. U, u, u houdt van uh, mooie lichtgevende stropdas, geloof ik. Ik houd ervan dat het altijd toch uit de, ook uit de kleding een sprankje hoop uh, zit, uh, uitstraalt. Want ik vind, ook al is het een hele sombere boodschap. Maar het was ook een hele sombere boodschap. We zaten als dus Nederland met de economie even in de val. Een aantal mensen dachten dat we in een vrije val zaten. Ik had het idee dat dat zo ernstig niet was. Dan probeer je altijd te zorgen, laat het land niet radeloos of reddeloos zijn. Och, nog historisch beseffen ook allemaal. Zeg maar, um, u, u liet al even het, het, de drie letters vallen van dat andere bureau. Het CPB, het Centraal Planbureau. Uh, um, dat wordt vaak naast elkaar, het wordt natuurlijk om te beginnen, vaak verwisseld. Ja, uh, maar ook vaak naast elkaar gezet, want het CPB voorspelt. Het CBS stelt vast of de voorspelling eigenlijk is uitgekomen. En in 9 van de 10 gevallen is de voorspelling niet uitgekomen. Wordt u daar niet eens af en toe radeloos van? Niet radeloos, maar het hoort bij het Facts of Life. Ik heb zelf ook 25 jaar op Centraal Planbureau gewerkt. En Ach. daar gold ik als een van de ja, belangrijkste klanten van het CBS... En daarom heb ik ook begrip voor dat ramingen ook niet helemaal uitkomen. Het zijn duidelijk zo goed mogelijk in elkaar gezette ramingen. Maar wil op, zeker op kritieke momenten uh, is het toch nog erg lastig... en komt men niet altijd uh, met de cijfers die wij later als CBS naar buiten brengen. Maar dat lijkt me wel ontzettend lastig. Neem nou bijvoorbeeld die crisis. Het CPB voorspelde daar... Ik zeg maar eventjes heel populair hel en verdoemenis. En uiteindelijk, ik bedoel, uh, het is niet helemaal meegevallen... maar zo erg als het CPB het had voorspeld is het niet geworden. Dat klopt. In die tijd was er ook, uh, okay. ik we me 2009... nog over de werkloosheidscijfers. Ja, het CPB doet een raming op basis van hun economische analyse... hoe sterk de werkloosheid zou oplopen. nou ik constateer met hen dat de werkloosheid wel degelijk flink is opgelopen in 2009. Maar de stijging ver achter is gebleven bij wat voorspeld was. En het was elke maand weer heel spannend. Toen kwamen wij met de cijfers en we gaven aan... dat er weer 10.000 werklozen bijgekomen waren. Ernstige zaak. Maar vervolgens zeiden de journalisten tegen mij... maar het valt eigenlijk mee. Ik zeg, het valt eigenlijk helemaal niet mee. 10.000 erbij. Ja, maar om de cpb raming te halen... Ja, hoe, wilt u voor mij uitrekenen hoeveel er nog bij moeten komen? Nou, op een gegeven moment was het nog 25.000 per maart moest erbij komen. Op een gegeven moment nog 30.000, op een gegeven moment al nou 40.000. Dus hij zei, ja, die raming komt niet uit. Ik zei, ja, dat uh, moeten we even afwachten. Maar het is duidelijk dat die raming van CPB over de werkloosheid toen veel te somber was. Ja, en dat er nee, heel maar dat, onze dat lijkt me ontzettend is. lastig ook voor u, want um, u presenteert cijfers en dan in zin 2, dan is het uh, de werkloosheid met zoveel toegenomen, komma, maar uh, volgens de raming van het Centraal Planbureau moeten er nog 30.000 bij. Dat laatste zei ik altijd op verzoek van de journalisten. Ja, ja nee, maar goed, maar het, is, het is wel een mediading, dat, dat uh, zeg ik niet... maar het is altijd de tweede zin erbij ja. geweest. Je, zet, je wordt elke keer naast en tegenover elkaar geplaatst. Ik denk dat toch, uh, de verhouding ook met uh, directeur Koen Teurings... Uh, waarmee ik al een aantal keren gesproken heb van het Centraal Planbureau... uitstekend. Het is een taakverdeling... waarbij zij als het ware in het vrije veld gaan om een mooie raming te maken. Ja, en het CBS uh, komt dan achteraf. Achteraf, en daar heeft iedereen een wijze tegen pacht, komen wij dan ja. met de cijfers. Het is wel degelijk wel overleg geweest of die cijfers goed waren, maar onze cijfers over de werkloosheid. Het CPB belt dan naar het CBS en zegt, klopt het wel? Nou, er is natuurlijk maatschappelijke discussie ontstaan. Waarom komt die ramen niet uit? Nou, een van de dingen die natuurlijk eerst geanalyseerd wordt, is of de realisaties wel kloppen. Nou, die realisaties, daar oh. kijken we met enige trots op terug. Die blijken goed te zijn geweest en zijn nu ook algemeen aanvaard. Dat betekent dat in analyse van het Centraal Planbureau... Uh, ja, dat men enkele factoren uh, ja, te zwaar heeft ingeschat. Um, we zijn er bijna, hè, zeggen we dan, als je 65 bent. Um, maar dan mag u het wel even vertellen. Wat is de grootste blunder? Nou, het CBS, het CBS heeft eigenlijk, als ik de afgelopen 7,5 jaar over zie, weinig uh, fouten gemaakt. Meneer Vergeer, Ik heb er wel eentje. Even in de spiegel volledig. kijken. Okay. Eh, ja, eh, natuurlijk. Okay. Eentje waarbij ik. Dat uh, ging over de bijstand, zo'n zes jaar geleden. En toen was er een nieuw systeem van bijstandsmeting. En de collega's hadden mij verzekerd dat op basis daarvan. het aantal bijstandsontvangers met uh, zo'n 10.000 gestegen was. Nou, ik kan uh, bedenken hoe ik dat zou toelichten. Nou, gezegd dat het, uh, het effect van de. De, uh, nieuwe bijstandswetten uh, door, en de invloed daarvan door de gemeenten... dat die dus uh, was afgenomen. Aan het eind van de dag belde de collega op en zei van... sorry Michiel, we hebben het een fout gemaakt. Het aantal bijstandsontvangers is niet toegenomen, het is gedaald. <laughs> Wat doe je dan? Uh, Enkele termen gebruiken die ik niet voor de radio. Nee, ik heb me nog wat piepjes klaar uh, <laughs> Ik heb daarna een goed glas bier gedronken. Ik heb de collega bedankt dat hij eerlijk toegaf dat het niet klopte. En we zijn daarna met gecorrigeerde cijfers gekomen. Ja. Maar ja, toen ging ik even door de grond. Ja, dat kan ik me voorstellen. En zijn er nog journalisten geweest die daar vervelende vragen over hebben gesteld of niet? Het is eigenlijk vrij ongemerkt gegaan. Want we <laughs> hebben wel. Uh, de, dat zo is het wel gegaan. In ieder geval voor de bijstand hebben met name het ministerie van Sociale Zaken. Centraal Planbouw hebben er groot belang bij. En die hebben per omgaande dus een berichtje gekregen. Ho, ho, pas even op de cijfer die wij afgelopen vrijdag gepubliceerd hebben. Daar is iets mee misgegaan. We komen zo spoedig mogelijk met het goede cijfer. Ja. Maar gebruik dit cijfer nu even niet. En dus keurig uh, het hersteld. Zeg, is er eigenlijk iets wat u nog uh, graag had willen onderzoeken... gewoon bij het, uh, bij het CBS of wat het CBS nog eigenlijk had... Uh, wat u daar had willen doen? Nou, waar we ook natuurlijk als CBS heel goed op moeten letten... is of we de, eh, alles wat met duurzaamheid en groene groei te maken heeft... of we dat ook goed in kaart kunnen brengen... en kunnen koppelen aan de werkelijke economische ontwikkeling. Dat is toch altijd een discussie die ik wat eh, ja, jammer vind... dat die nooit tot een oplossing heeft geleid... Of maar dat moet u een beetje toelichten. De, de duurzaamheid? Wij krijgen wel eens kritiek. Als men vraagt, gaat het goed met het land? Dan vertel ik dat het met de economie, dus met het bruto binnen ja. als product, dat daar goed mee gaat. Maar er zijn altijd een aantal mensen die dan zeggen van ja maar. Ja, en dan komt men aan met zaken rond duurzaamheid en dergelijke. Dat dat niet in de economische groeicijfers Precies, is opgenomen? Ja. ja, en dat vind ik jammer dat die discussie maar blijft voortwoekeren, terwijl ik denk dat het mooi zou zijn als men beide aspecten in beeld zou hebben. Ja, en dat lukt maar niet. Het, ik denk dat ook bijna het, uh, uh, het probleem is van de kwadratuur van de cirkel. Maar ik hou ervan om altijd naast dit soort zaken als BBP-groei ook in beeld te brengen dat het belangrijk is dat we bijvoorbeeld onze eh, eh, grondstofvoorraden uitputbaar zijn en dat die dus ja, vervangen zullen moeten worden op termijn door andere spullen waarmee we ons eh, bijvoorbeeld in onze energievoorziening gaan voorzien. Ja, Dus, dus er moeten meer cijfers komen over biobrandstof. Moet ik aan dat soort dingen denken? We hebben al die cijfers wel in beeld, ja. als cbs maar het blijft altijd erg lastig om dat op een goede manier in één beeld neer te zetten. Uh, wat ik noem raamwerk neer te zetten. Dus, dus dat zo, is niet gelukt als genomen. Nee. Zo, zo, zoals je wel gewoon per maand kan zeggen... het uh, aantal werklozen is gestegen of ja. gedaald... en de economische groei enzovoort... en we zijn in een recessie terechtgekomen, ja of nee. Zou je ook eigenlijk iets moeten kunnen zeggen... over de groene toestand van de economie? Dat zou heel mooi zijn. En dat is een streven wat uh, wereldwijd natuurlijk wordt nagestreefd. Maar zelfs Nobelprijswinnaars... hebben zich daar de tanden op stuk gebeten. Dus, maar wie weet dat de komende, ja, de komende decennia. En die hem toch lukt om wat in kaart te brengen. Ja, nou het is een leuke opdracht als je met pensioen gaat. Kan je dus even op puzzelen, heeft u alle tijd, <laughs> toch? Ik uh, houd van puzzelen uh, en ik hou ook van schaakspelen. Dat ga ik ook zeker doen na mijn pensioen. Ja, nou ja, dat is het een beetje van, van wat ga je daar doen? Het grote zwarte gat, maar dat, is, uh, dat wordt wel gevuld bij u. Nou, ik heb uh, bewust gekozen om tot het eind toe uh, ja, vol in de lucht te blijven. En uh, over een maand, uh, ja, dan is het zwarte gat er. Maar ik ben van plan het zwarte gat wel te zien, maar eromheen te lopen. Ik houd van wandelen, dus ik ga lange afstandswandelingen uh, houden. Want u blijft tot het eind toe, want wat staat ons bijvoorbeeld uh, deze maand uh, nog uh, te wachten aan cijfers? Nou, bijvoorbeeld aanstaande woensdag komen we met de cijfers over de export. Kijken of de groei van de export lekker aanhoudt. Of dat het toch wat trager gaat. En de weken na komen we nog met de cijfers over de werkloosheid. Ja, nou eventjes nog daarop doorgaan. Want dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met onze buurlanden. Uh, wat mij opvalt is dat al die centrale bureaus voor de statistiek... altijd ongeveer gelijk met dit soort cijfers komen. Je hebt vaak van die dagen dat s ochtends vroeg de Duitsers komen... en dan om half tien komt het CBS. Dat is ook bewust, omdat wij zeggen... Er is afstemming. Ja, er is wel degelijk afstemming. Want de 27 landen van de Europese Unie hebben onderling afgesproken... we komen allemaal binnen 45 dagen, na de afloop van het kwartaal... komen we met het groeicijfer. En dat is dan ook... Uh, al die 70 landen maken hun cijfer. En het is uh, heel spannend op die dag... om te zien hoe dan de uitkomsten zijn van de andere landen. Want u weet van tevoren nog niet... wat het cijfer van Duitsland, Frankrijk en nee, is. het is altijd heel spannend. Nederland komt, zoals bekend, altijd om half tien met de groeicijfer. Ja, waarom is dat om eigenlijk? Half... Ja, het is, uh, ja. Werd, uh, dan uh, staan alle cijfers klaar en staan ook alle okay. mensen klaar om dan het te lichten. Wakker, dan zijn uh. we zijn alle ambtenaren op kantoor. Dit nou, dan er gaat dus wel een heel proces die dag aan vooraf. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld Duitsland, daar gaat hmm. de zon iets eerder op. Die zijn om half negen al ja. Uh, ja. in de lucht. Maar Eurostad, het Europees Statistiek Bureau, komt er om elf uur. En dan is het plaatje compleet. Dat is wel heel spannend om altijd even te zien. Zo'n persconferentie, je om half tien houdt Ja, dan is altijd de laatste uur. Daarvoor wordt nog het Duitse cijfer, wat we dan net binnenkrijgen er nog in geplucht zoals wij het noemen. Al oh, geplucht, dan wordt het nog eventjes meegenomen. Ja, ja. Ook, ook in de analyses natuurlijk. Jazeker, want afgelopen keren heb ik kunnen vertellen... in Nederland gaat het goed met het herstel van de economie... maar bij de buren gaat het nog beter. We hoorden aan het begin van ons gesprek allerlei van die uitspraken van u... van uh, we scheren langs de rand van de recessie, uh, een heel laag cijfer... ik kan daar geen scherpe uitspraken over doen. Welke uitspraak heeft u nou eigenlijk het meest gedaan? Nou, het meeste heb ik gedaan dat de Nederlandse economie... toch uh, beter draait dan van vooraf voorspeld is. Ik vond bijvoorbeeld erg opvallend dat in de jaren 2006 en 2007... had men er veel over het uh, wanneer komt nou het zoet... naar de zure jaren van uh, ja, de magere jaren 2003-2005. Ja, Toen heb ik een paar keer gezegd, uh, dames en heren, we zitten er al middenin... Ja. nou misschien komt het, uh, het zoet uh, hierna. Maar waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het zuur de afgelopen jaren er was. Meneer Vergeer, ik wens u een mooi pensioen. Uh, maar we gaan u nog horen, want we horen nog uh, exportcijfers. Mooie exportcijfers wellicht. En uh, de werkloosheidscijfers. En daarmee gaan we knallend het seizoen Vergeer uit. <lacht> Dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Goed, uh, het is bijna negen uur op deze Tweede Pinksterdag. Um, wat gaan we doen straks na negen uur? Want we gaan gewoon tot half tien door. We hebben het nog even over België, over de brand in hoek van Holland... en over de verkiezingen in Turkije. En niet te vergeten, ook aandacht voor Syrië, wat daar allemaal is gebeurd. Dat allemaal zo dadelijk na negen uur blijft erbij. Dan kom je tot twee dingen. Toe Ik heb eigenlijk maar Twee dingen. Twee dingen. Mijn gast is Evert van Straten, directeur van het kruller Mullen Museum. Vlak voordat hij met pensioen gaat, blik ik met hem terug. Hoe leidde hij jarenlang het museum in voor- en tegenspoed? En hoe ziet hij de toekomst met de aankomende bezuiniging op cultuur? Twee dingen. Vanavond tussen 8 en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.